Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky denkt dat met het nieuwe Amerikaanse militaire steunpakket... Oekraïne kans maakt de oorlog tegen Rusland te winnen. Gisteren keurde het Amerikaanse huis van afgevaardigden na maandenlang gesteggel het pakket... ter waarde van 61 miljard dollar goed. Zelensky noemt het een krachtige boodschap aan Rusland... in een pakket dat duizenden levens zal redden. Hij hoopt dat de steun ook snel door de Senaat wordt goedgekeurd. In Israël wordt met verbazing gereageerd op het nieuws dat de VS sancties gaat opleggen aan een bataljon van het Israëlische leger. Meerdere media melden dat militairen op de bezette westelijke Jordaanoever mensenrechten zouden hebben geschonden, nog voor de Hamas-aanvallen van 7 oktober. Premier Netanyahu zegt dat hij sancties met al zijn kracht zal bevechten. Het leger van Israël zegt dat het niet op de hoogte is van eventuele sancties. Het bataljon zou geen Amerikaanse steun meer krijgen. En de leden zouden niet meer mogen meedoen aan Amerikaanse trainingen. Ongeveer 150 mensen hebben vanmiddag in IJmuiden een protestmars gelopen naar het hoofdkantoor van Tata Steel. De actie was een initiatief van omwonenden organisaties en Greenpeace, schrijft Omroep NH. De deelnemers droegen een slinger van linten met zich mee met erop meer dan duizend boodschappen van bezorgde mensen over de uitstoot van de staalfabriek. De slinger werd overhandigd aan de organisatie frissewind.nu... en die geeft het binnenkort aan demissionair minister Adriaansens van de Economische Zaken en de Klimaat. Grace Brown heeft de wielerklassieker Luik Bastenaak-Luik gewonnen bij de vrouwen. De 31-jarige Australische kwam als eerste over de streep... na een ultieme uitvalsproging van Casia Niwia De Italiaanse Elisa Longo-Borgini werd tweede... en Demi Vollering moest van ver komen... maar eindigde uiteindelijk toch op de derde plek. Bij de mannen won de Sloveen Tadej Pogacar. De Fransman Romain Bardet kwam als tweede over de finish. En Mathieu van der Poel werd derde in Wallonië. Het weer opklaringen, maar ook wolkenvelden en lokaal kans op een bui. Morgen opnieuw wolken, zon en een bui. En het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 KALA Niet vragen, maar wat nou als ik het doe, doe Wil je samen verder? En ik dacht, als hoe, Dat er Zij bij niet zo? Oe, oe, oe, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe Hoe zijn we hier beland?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 in his face them. red, red, red. That catalog hey. Can't believe I saw so many women Without a fall hey. And I ain't gon' give it up Steady tryna pick it up like a car hey. I'ma I'm hit it, I'ma leave it That black's on Twitter my senses goodbye